De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. De Stille Kracht van Louis Couperus. Het boek verscheen in het jaar 1900, iets meer dan een jaar nadat Couperus in Nederlands-Indië gearriveerd was om het leven te observeren. Toen het boek verscheen was er vooral oproer over de seksueel getinte passages. En dus viel het niemand op dat het boek vooral een visionaire aankondiging was van de strijd voor de onafhankelijkheid in de Nederlandse kolonie. Rika Ponet, die u kent als relatietherapeute, is van opleiding eigenlijk een Germaniste. En zij heeft recent De Stille Kracht nog eens herlezen. Cooperus lezen is een, uh, een heel zintuiglijke ervaring. En alleen al om die reden vind ik het absolute moeite om dit werk nog ter hand te nemen en vind ik het ook een absoluut meesterwerk dus het boek is brandend actueel omdat het een, een absolute aanklacht was tegen, uh, tegen het kolonialisme, tegen uh, datgene wat Nederland uh, in Oost-Indië aanrichtte en had aangericht. En het, uh, het is een prachtige schets of een prachtige zedenschets van uh, hoe het leven daar toen verliep, die uh, lamlendige kolonialen uh, die daar eigenlijk... Een ...in grote mate hun tijd verdeden. Um, en die stille kracht, de stille weerstand... ...ja, ook al het mysterie uh, dat um, bij die plaatselijke bevolking... ...leefde en uh, aanwezig was. Dat contrast weet uh, Couperus heel krachtig, heel sterk, heel scherp te schetsen. En toen zij zich had gewend... Werd zij rechtvaardiger en zag zij eensklaps veel van het mooie Indië? Waardeerde zij de statieuze gratie van een klapperboom, de exquise paradijsmaak van Indische vruchten, de pracht der bloeiende bomen en had zij in de binnenlanden, gezien de grootste adeldom van die natuur, de harmonieën der berggolvingen, de sprokenwouden van reuzenvarens, de dreigende ravijnen der kraters. De spiegeltrapterrassen, der liquide sawas... met het tedere groen der jonge Padi. Naast het feit dat het een, een historisch interessant werk is... heb ik vooral genoten van de taal. Couperus is een absolute taalkunstenaar. Op een manier zoals je dat vandaag... niet zo vaak meer ervaart of aantreft. Ik heb ook het gevoel dat er vandaag... ...veel minder um, vrijheid is op dat vlak... Uh, ...stilistische vrijheid... Um, ...teksten altijd hapklaar, snel, vlot... Uh, ...makkelijk leesbaar moeten zijn... Um, ...en uh, dat is dit boek allesbehalve... Um, ...Coupéers dwingt je om... Uh, ...als je mee wil gaan in zijn tekst... ...om trager te lezen... Um, ...om zijn tekst te savoureren... Hij gebruikt uh, ook werkwoorden waar we het niet gewoon zijn. En um, vandaag zeggen wij bijvoorbeeld um, dat je verliefd bent. Uh, waardoor we dat als een soort van uh, gevoelsstaat omschrijven. Bij uh, couperus is dat een uh, actief werkwoord. En dat geeft iets heel uh, dynamisch. Of dat geeft een heel dynamisch effect... Um, ik lees een zin voor waarin dat hij dat doet. Zij had die handen kunnen zoenen. Zij verliefde ineens op die vorm van vingers, op die bruine tijgerkracht van palm. Zij verliefde ineens op geheel het jonge, wilde dierachtige, dat als een geur van mannelijkheid, wademde uit geheel die jongen. Zij voelde haar bloedkloppen nauwelijks betoonbaar, trots haar grote kunst zich koel cool en correct te houden. In de cirkels om de marmeren tafels. Het werkwoord verlieven, dat uh, schitterend. Ik, uh, ik vergeet het nooit. Waar Couperus ons toe dwingt, hij gebruikt eigenlijk een soort van spreektaal die niet natuurlijk is, hè, waarin dat hij heel veel um, technieken toepast die ervoor zorgen dat um, ja, dat dat zinnen zijn die je zelf nooit zou uitspreken of nooit zou zeggen. En tegelijkertijd, als je die zinnen leest, euh, zit daar een muzikaliteit in die, euh, die geniaal is. Het is allesbehalve haapklaar. Het is euh, een vorm van lezen voor gevorderden, denk ik.